Toms avontuur in de ruimte. Elke avond voordat Tom in slaap viel... keek hij heel lang naar zijn lievelingsplaat aan de muur. Daar stond een prachtige motorfiets op. Het was geen gewone motorfiets... maar één waarmee je door de lucht kon rijden. Een ruimtemotorfiets. Op een avond in de zomer, toen Tom zijn ogen net had dichtgedaan hoorde hij een vreemd, brommend geluid. Hij ging rechtop zitten en zag iets bewegen op de plaat aan de muur. En toen kwam de motorfiets van de plaat afrijden zo de slaapkamer in. Tom viel van verbazing uit zijn bed. Hij kon zijn ogen niet geloven. Want op de motorfiets zat een heel leuk meisje. Ze had een grote ruimtehelm op. Wie ben jij? vroeg Tom. Ik ben Tina, zei het meisje. Ik kom je halen voor een ritje op mijn motorfiets. Tom en Tina droegen de zware motorfiets langs de donkere trap naar beneden en toen gingen ze naar buiten, de tuin in. Zodra ze buiten waren, sprong Tina op de motorfiets en startte de motor. Let op Tom, riep ze. Ik ga op één wiel rijden. Tom vond de kunstjes van Tina op de motorfiets geweldig. Zodra ze was afgestapt, zei hij, dat was heel goed, maar nu zal ik je eens wat laten zien. Tom stapte op de motorfiets. Terwijl hij de motor startte, bedacht hij opeens dat hij geen helm op had. Hij zei dat tegen Tina. Maar nu heb je wel een helm op, zei Tina. Tom voelde aan zijn hoofd, en jawel, Tina had gelijk. De helm was zo licht dat hij niet eens voelde dat hij hem op had. En toen zag hij dat hij ook een motorpak aan had. Tom startte de motor en liet Tina zien dat hij ook goed motor kon rijden. Poeh, zei Tom, dat is zwaar werk. Tina, wat moet ik doen om in de lucht te kunnen rijden? Dan moet je op die knop drukken, zei Tina. Maar voordat... Nee, Tom, niet doen! Maar het was al te laat. Tom had de knop al ingedrukt. De motor begon heel hard te brullen. Druk de andere knop in, schreeuwde Tina. Welke andere knop, riep Tom. Maar voordat Tina antwoord kon geven, begon de motorfiets met grote snelheid het tuinpad af te nemen. De motorfiets schoot de straat op. Daar stond de auto van Toms vader geparkeerd. Er klonk een harde knal. Want de motorfiets was met een vaart tegen de auto aangebost. De motorfiets vloog de lucht in en kwam niet meer naar beneden. Dina moest hulpeloos toekijken hoe Tom in de lucht verdween. Even later was de motorfiets met Tom erop al niet meer te zien. Tom vloog hoger en hoger. Hij zag zijn huis niet meer. En hij ging nog steeds omhoog. Eindelijk vond Tom de knop om de motorfiets te laten stoppen. Tom keek naar beneden. Hij zag een groen en blauw gekleurde bal. Dat zijn vreemde kleuren voor een voetbal, dacht hij. Maar toen hij nog eens keek, zag hij dat het geen bal was, maar de aarde. Hij zag Europa en Afrika liggen. Opeens werd Tom bang... Wat was hij ver van huis? En hoe moest hij nu terug naar de aarde? Na een tijdje kreeg Tom honger. Hij zocht in de zakken. Maar hij vond alleen een stuk papier... waar een chocoladereep in had gezeten. Opeens zag Tom voor zich een fel licht. En meteen daarna vloog er zomaar een ruimteschip voor hem uit. Nu voelde hij zich niet meer zo alleen. Toen hij dichterbij kwam... Zag hij dat er een man in een ruimtepak aan een kabel uit het ruimteschip hing? De man zwaaide met zijn armen en riep iets, maar Tom kon hem niet verstaan. Toen zag Tom opeens een klein zilveren doosje door de ruimte schieten. Tom begreep dat het uit het ruimteschip kwam en dat de man het had proberen te pakken. Hij startte de motor en gaf gas. De motor begon te brullen. Tom gooide het stuur om en vloog op het zilveren doosje af. Hij plukte het uit de ruimte en stopte het in zijn zak. Daarna vloog hij naar het ruimteschip. De man in het ruimtepak wees hem op welke plaats hij het ruimteschip binnen kon rijden. Toen Tom binnen was, gaf hij het doosje aan de kapitein van het ruimteschip, die daar heel blij mee was. Dat heb je heel knap gedaan, Tom, zei de kapitein. Dit is namelijk een heel belangrijk doosje. Het is een kompas. En zonder kompas kan ik de weg naar de aarde niet meer terugvinden. De kapitein probeerde het zweet van zijn voorhoofd te vegen, maar dat ging niet omdat hij zijn ruimtehelm nog op had. Je hebt een beloning verdiend, zei hij. Ik wil alleen maar naar huis, zei Tom. Goed, zei de kapitein van het ruimteschip. Hij keek op het kompas en even later vloog het ruimteschip in de richting van de aarde. Tom kon door het raam van het ruimteschip zien dat de aarde steeds dichterbij kwam. Hij zag Spanje en Frankrijk en even later vlogen ze boven de stad waar hij woonde. Daar is mijn huis, riep hij. Kunt u me hier afzetten? Even later hing het ruimteschip vlak boven het huis van Tom. De kapitein van het ruimteschip spelde in medaille op het pak van Tom en zei... Ga daar maar op dat deksel staan. Tom zette zijn helm weer op en ging op het deksel staan. Plotseling hoorde hij een vreemd geluid... en even later voelde hij dat hij door de lucht naar beneden zoefde. Hij deed zijn ogen dicht. Toen hij zijn ogen weer opendeed, lag hij in zijn eigen bed... Tom vreef zijn ogen uit en keek meteen naar de muur. Daar hing de plaat met de motorfiets. Ik heb het dus allemaal gedroomd, dacht Tom. Maar toen had hij nog niet onder zijn bed gekeken.